Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De militaire vakbond VBM steunt de moeder die naar de rechter stapt... om defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van haar zoon in Mali. Hij kwam met een collega-militair om het leven door een mortiergranaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte gisteren bekend... dat defensie ernstig tekort is geschoten bij het ongeluk. Vakbond VBM adviseert minister Hennis en de commandant der strijdkrachten... om contact op te nemen met de nabestaanden. De grootste kippenvleesleverancier in Groot-Brittannië... heeft gesjoemeld met vlees en de houdbaarheidsdata. Volgens The Guardian en ITV News werd bij een vestiging van het bedrijf Two Sisters... oud vlees met vers vlees vermengd. Ook zou op de grond gevallen kip alsnog worden verpakt. Two Sisters wil nog niet reageren, maar zegt wel dat getoonde beelden vervalst zijn. De nieuwe botlekbrug in het Rotterdamse havengebied kampt met een storing en dat is de honderdste keer sinds de brug ruim twee jaar geleden werd geopend. Deze keer wil hij niet meer naar beneden. Volgens het verkeer is de brug voor het verkeer is de brug in beide richtingen afgesloten, scheepvaartverkeer kan er wel langs. Gisteren was de nieuwe botlekbrug ook al dicht, toen was er een storing in de vergrendeling. Het duurde zeven en een half uur voordat dat was opgelost en veroorzaakte lange files. Twitter heeft zo'n 200 accounts verwijderd... vanwege mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Dat, maakte het bedrijf achter, dat heeft het bedrijf achter gesloten deuren gezegd... tegen een Amerikaanse senaatscommissie. De verwijderde accounts hadden volgens Twitter... banden met hetzelfde Russische internetbedrijf... dat duizenden politiek getinte advertenties op Facebook plaatste. Een hooggeplaatst democratisch lid van de senaatscommissie... vindt de reactie van Twitter niet genoeg... De Senaatscommissie wil volgende maand ook nog openbare zittingen houden. Daarvoor zijn ook Facebook en Google uitgenodigd. Het weer overwegend droog en geregeld zon. Vanmiddag meer wolken en buien, vanavond mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de Randstad op de A7 Horensaandam. Bij Weidewormer, drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een minuutje of tien. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Monster, oh, do you like your reds in the morning? I like mine with a kiss. in de morning. Ja, ik zou het wel weten. Ik had ze al vandaag. Goedemorgen, ZFM Jazz luisteraars. Leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag de zoveelste aflevering produceren, maken en uitzenden van dit ongeveer langslopende programma van ZFM. Mulder en Mulder, zoals altijd, begonnen dit programma met Frits K.T., onze onverprezen Frits Kathé op de Sax. Uh, vandaag hebben we speciale aandacht voor. Uh, ook voor muziek van toen. En dat is niet zomaar. Dat is omdat we volgende week in Zandvoort. een. laten we zeggen, nostalgisch evenement hebben: Zandvoort Souvenirs. Maar daarover later meer. Ik ga nu uh, iets laten horen van de man. die. en een fluwelen trompet. Hot and a fluke Mr. Chet Baker. But not for me. <laughs>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 The memory of her kiss, I guess she's not for me. Jess vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... vervolgd met een, uh, een legendarisch uh, Jess trio de heren uh, Charlie Bird, Herb Ellis en uh, Barney Kessel. Een stuk van uh, Klasse, zullen we maar zeggen. De Gravy Bolts. <middels> I'm oh. Gilberto, I haven't got anything better to do. Nou, uh, wij wel met z'n allen. Want uh, aan de ene kant van de lijn wordt gedraaid... en aan de andere kant wordt geluisterd. Al of niet bij het opstaan, ontbijten, gymnastiek oefeningen... Uh, uitslapen of beraadslagen wat er vandaag allemaal gedaan gaat worden. Hoe dan ook, wij gaan uh, iets draaien van voor de oorlog... Een stuk uit uh, 1938, het AVRO-dansorkest. Ja, toen al, toen nog, want nou al niet meer. Onder leiding van Klaas van Beek Crazy Rhythm. Ja, Peggy Lee, wie kan het beter zingen dan, zeggen we altijd. Um, we gaan luisteren naar de Yo-Yo Swing Band. Een Breda'se band die uh, tot uh, een jaar of tien geleden, vijftien jaar geleden... tot die tijd uh, enorm uh, hoog scoorde en succesvol allerlei cd's opnam. Ik ga laten horen het stuk Little Lies of Jane... Een standard uit 1910. En uh, wij horen daar allerhande solisten de jojo swing band. Swingband uit Breda, Little Liza Jane. Uh, ik laat nog één stuk horen van deze band, een ballad medley met nice work if you can get it. Please be kind and love walked in. <middels>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 You. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar. Jeff Hamilton. John Clayton. Thank you and God bless you. Yeah. Als je als begeleiders uh, Wilson, <laughs> uh, Clayton en Hamilton hebt... dan uh, zou ik uh, ook heel blij en tevreden zijn als ik uh, mevrouw Diana Kroll was. En uh, spelen en zingen tegelijk is natuurlijk een gave, geweldig. Ze was uh, afgelopen, nou, ik geloof twee weken geleden, Amsterdam in Carré. Een prachtig concert, uitverkocht, twee keer. Heel mooi. We hebben allerlei artiesten... Ook Nederlandse jongens en meisjes. En ik wil nu graag iets laten horen. Uh, omdat ik wil laten horen hoe mooi iets kan zijn in al zijn puurheid en eenvoud. En dan heb ik het over meneer Harry Moten. Accordionist. Uh, in 96 overleden. 20 jaar al niet meer onder ons. Uh, voor veel mensen bekend geworden als een van de... Orkestleden, een van de geitenbreijers uit het orkest van Harry Banning. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Is ook heel bekend geworden om het opnemen van stukken van Bach... waar hij grote bewondering van had. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Verder in ontelbaar orkesten gespeeld en mooie dingen gedaan. En ik wil nu iets laten horen. Hij heeft een cd opgenomen met allemaal Nederlandse liedjes... Uh, die wij allemaal kennen uit, uh, uh, laat ik zeggen, ons uh, uh, nationale meezingboek. Maar die heeft hij genomen en daar improviseert hij werkelijk fantastisch op. Ik ga nu laten horen een stuk van Han, Han Dunk, van voor de oorlog al. Sterren flonkerend aan de hemel staan. Harry Mouten. <tied> up the service. Life Begins at Oxford Circus. Dat was het orkest van Jack Frighton en his, his orchestra. Eh, vandaag is de uitzending gelardeerd met eh, stukken uit eh, de periode 1920-1950. En eh, dat is ook een beetje om aandacht te schenken aan een evenement... dat volgende week in Zandvoort plaatsvindt. Zaterdagavond 30, oktober, eh, 30 september en zondag 1 oktober... Uh, Zandvoort souvenirs, waarin uh, een knipper, met een knipper wordt gekeken naar de tijd van toen. Uh, de tijd dat je variété had, dat er in Zandvoort heel veel orkesten uh, waren te beluisteren. Dat er gedanst werd, uh, klassiek gedanst. En dat er uh, heel veel pracht en praal was in heel veel zalen en theaters. We hebben net geluisterd naar een... Engels We gaan nu luisteren naar Jimmy Scott. Jimmy Scott was een uh, Amerikaanse zanger, bekend om zijn hele hoge stem. Hij, uh, dat was gekomen door het feit dat hij uh, een afwijking in zijn groei had. Hij leed aan het syndroom van Kalman, dat belemmerde de groei en, en dat belemmerde ook uh, uh, het. Het krijgen van de baard in de keel. Hij is er heel beroemd mee geworden met zijn stem. Heeft heel veel gezongen. Is uh, een paar jaar geleden overleden. En ik wil nu laten horen... een stuk Jimmy Scott... When Did You Leave Heaven? When Did You Leave Heaven? To know. Jimmy Scott, dan gaan we nu luisteren naar de small groups. We gaan luisteren naar een prachtige opname. Count Basie op de ene piano, Oscar Peterson op de andere piano... Freddie Green, gitaar Ray Brown op de bas... en Louis Belson op de drums. En het stuk heet Burning. We gaan er uit bijna, het eerste uur is bijna voorbij. En uh, we hopen uh, we, want inmiddels uh, heb ik een gast gekregen. We hopen dat uh, uh, na de klok van elven... dat we dan vrolijk verder kunnen gaan met uh, prachtige muziek. Lester Jong gaat deze eerste serie afsluiten. Mm-hmm. <laughs>